Griekenland heeft de politie opdracht gegeven... het vluchtelingenkamp Idomeni te ontruimen, wel de Griekse media. Wanneer de ontruiming plaatsvindt is niet duidelijk... maar het zou morgen moeten beginnen. In het kamp aan de Grieks-Macedonische grens... zitten bijna 10.000 vluchtelingen. De regering wil die mensen opvangen in andere kampen... met betere voorzieningen. Eerder werd een ontruiming telkens tegengehouden. De Grieken hoopten dat de vluchtelingen uit eigen beweging... naar andere kampen zouden gaan. Omdat het niet gebeurde, zou nu voor ontruiming zijn gekozen. President Obama heeft het wapenembargo tegen Vietnam volledig opgeheven. Twee jaar geleden werd het embargo al minder streng. In de jaren 60 en 70 was Amerika verwikkeld in een bloedige strijd tegen het communistische Noord-Vietnam. Een voorloper van de huidige regering. Obama wil betere diplomatieke en militaire betrekkingen met Vietnam. Omdat China steeds machtiger wordt. Door het slechte weer was het vanochtend de drukste ochtendspits van het jaar. Rond 8 uur stond er ruim 750 kilometer. Terwijl het op een normale maandag zo'n 200 kilometer is. Volgens de ANWB waren er wel wat ongelukken. Maar viel dat toch nog mee omdat mensen in de regen beter afstand houden. Het KNMI heeft het voor het midden van het land koude geel afgegeven... vanwege de vele regen. Het weer, bewolkt en regen. Tegen de avond wordt het vanuit het westen langzaam droger. De wind is matig tot krachtig uit het noordwesten en het wordt 12 tot 15 graden. Ook morgen is het vrij koel, cool, dan is het bewolkt met een enkele bui. Dit was het NOS. Show. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De files lossen nu massaal op. Er staat nog 6 kilometer op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Blaricum en Eembrugge. De weg is weer vrij op de A1 Am Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Knopend Muidenberg en Diemen 2 kilometer door een ongeluk. Er is uh, één rijstrook dicht op de A1 richting Amsterdam bij Knopend Diemen 2 kilometer file. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Kerkdriel en Waardenburg. 4 kilometer door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Knopend Prins Klausplein en op 4 kilometer... En 20 minuten vertraging op de A5 Amsterdam-Hoofddorp bij Hoek, 4 kilometer file door een ongeluk. A6 Lelystad richting Muiden. 6 kilometer langzaam rijden tussen Almere en Muidenberg. A28 Zwolle-Amersfoort tussen Strandhorst en Nijkerk. 3 kilometer. En tot zover de verkeers. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Zandvoort op zaterdag het derde en laatste uur... met als eerste naar het nieuws en weer van vier uur... Wayne Waite was dat. En Lady, nou, wat gaan we in het derde uur allemaal nog doen, Albert-Jan? Iets over half vijf gaan we weer schakelen met Joop van Es... en dan hebben we het over de, de eredivisie gemengd, KNLTB. want vandaag speelt Zandvoort thuis tegen Leeuwenberg... En we verlieten hem bij een tussenstand van 4 tegen 0. Dus in ieder geval, ze gaan winnen. Mooi. Want er zijn totaal zes partijen te verspelen En 4 heeft Zandvoort al gewonnen. Dus verliezen kan niet meer. Maar goed, iets over half 5. De, de laatste berichten vanaf het tenniscomplex. Uh, half 5 natuurlijk het dier van de week. En die luistert naar de naam Felix. En het gedicht van de week. Ja, het kan wel beter het gedicht van het weekend worden. Van, uh, dit, zoals de muziek hier ook net uh, hoorde... Lekker relaxed, lekker rustig. Dit weekend hebben we nog uh, relatief rustig in Zandvoort. En vanaf volgende week barsten de evenementen weer in volle hevigheid los. Dus het gedicht van de week staat onder het teken van heerlijk rustig. We hebben natuurlijk rond de klok van kwart over vier ook nog even Pit Report. Wellicht een stukje sport kort. En uh, ik zou zeggen genoeg reden ook om op het derde uur te blijven luisteren naar uw lokale zender ZFM.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 Me. Are you with me? I wanna to dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by smelling blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?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 weet je van alweer een aantal maanden geleden. Je hoorde de Lost Frequencies. En are you with me? En deze classic nu, hier is de SOS Band. Okay, dan draai je de single-versie van een uh, Dance Classic. En dat duurt nu nog uh, ruim vijf minuten. Je de sos bit uit de jaren 80. En just be good to me. Jawel, CFM uh, is uh, trouwens heel erg blij. En we hebben er ook uh, aandacht aan besteed. Er is nu een uh, live, uh, live beachcam uh, beschikbaar, uh, Albert Young. Klopt. Wij ja. staan uh, bij de haven van Saltfoort. 24 uur per dag kan je gewoon een live kijkje nemen op het strand. Nou, dan denk je van, daar waren toch al eerder webcams op het strand. Klopt. Maar die stonden stil. Enkele in een paar minuten werden die vervest. En deze beweegt gewoon echt. Je ziet de meeuwen gewoon langs vliegen. <laughs> dan wil je het zien, die live beachcam. Dat kan via de app van CFM. En uh, die is beschikbaar in de Play Store, App Store en de Windows Store. Download hem nu, onze eigen CFM app. En dan blijf je ook op de hoogte van de laatste nieuwsjes. Zoek gewoon even onder CFM Salvoort. En wil je de webcam, de beachcam zien? Dan uh, kijk je even in het menu onder Live Beachcam. CFM Race Radio, Pit Report. Zo, 17 minuten over vier. Nee, we hebben geen machts, we stappen nieuws. Maar wel ander nieuws uit de Pitstraat. Nou ja, er, er is een speciaal blad uitgekomen... Uh, wat geheel uh, aan uh, Max uh, en afgelopen weekend... Uh, wat er in, in Spanje allemaal gebeurd is... met prachtige foto's en uh, ja, echt zo'n exemplaar... wat je op uh, 3 juni uh, mee zou moeten nemen. Ja, even en, een handtekening, een handtekening op. regelen op het raadhuisplein van uh, Max. Er is natuurlijk ongelooflijk veel gezegd, geschreven... Uh, over Max, uh, over zijn prachtige overwinning... daar op het uh, circuit van Catalunya. Maar goed, er is ook nog ander nieuws. En uh, allereerst een opmerkelijke opmerking van Lewis Hamilton. Want ondanks zijn, uh, dat hij zijn maatje afgelopen weekend... Uh, vorig weekend uh, van de baan uh, roste, kan ik wel zeggen. Uh, ...is zijn volgende zijn statement. Ik zal Mercedes nooit verlaten. Lewis Hamilton wil tot het einde van zijn loopbaan... ...als Formule 1-coureur bij Mercedes blijven. Ik denk dat ik deel uitmaak van een historisch team... ...en dat wil ik blijven doen, al dus de Britse coureur... ...gisteren in een interview met Sky Sports. Vorig seizoen pakte Hamilton de wereldtitel... maar dit jaar wil het niet vlotten met hem. Terwijl teamgenoot Nico Rosberg de, vier eerste, races, uh, de eerste vier races won... Schutterde Hamilton in de race van afgelopen weekend nogmaals in Spanje. Plaveide Hamilton de weg voor de zegen van Max Verstappen... na een crash met Rosberg. Maar ondanks de lastige seizoenstart wil Hamilton dolgraag blijven... en een overstap naar Ferrari sluit hij dan ook voorlopig uit. Alle mensen bij Mercedes nemen je onder je hoede. Ze zorgen voor je, je maakt voor altijd deel uit van het team. Ik kan me niet voorstellen dat ik dat niet meer zou doen. En toch alle, na alle... Uh, uh, ja, uh, interviews en uh, nieuws over Max Verstappen uh, afgelopen week, uh, was de reactie van uh, zijn teamgenoot, zijn nieuwe teamgenoot Rick Riardo, toch enigszins ondergesneeuwd, uh, want die had op een gegeven moment toch vlak voor de finish een uh, lekke band, ondanks dat uh, finishte hij als vierde. Maar wat, uh, wat vond hij nou van uh, het gebeuren? Daniel, Rick Riardo moest natuurlijk even wennen aan het succes... Van zijn kerstverse teamgenoot Max Verstappen bij het Formule 1 team van Red Bull. De Nederlander won zoals gezegd zijn eerste race als teamgenoot van de Australiër en werd daarmee gelijk wereldnieuws. Het is fijn dat het team wint dat iedereen super gemotiveerd is en vol vertrouwen aldus Ricky Riardo in een interview op de website formula1.com. Maar vanuit persoonlijk oogpunt is het een enorm frustrerend. Ricciardo volgde in 2014 Mark Webber op... en werd teamgenoot van Sebastian Vettel... die op dat moment vier wereldtitels achter zijn naam had. Het was een uitdaging voor me om met uh, Sebastian in één team te rijden. Zoals het nu een uitdaging is een team te vormen met Max. Het is goed voor mij, het motiveert me. Maar de Australiër is eerlijk als het om de Grand Prix van Spanje gaat... waarin Verstappen won en Enrique Jardel slechts als vierde eindigde. Met slechts tussen de aanhalingstekens. Best zwaar, de formule is een teamsport, maar je doet het ook voor jezelf. Die balans is af en toe soms moeilijk te vinden. Maar, voegde hij aan toe, wellicht tweemaal Red Bull in Monaco volgende week eh, zondag. We zullen het op de voet volgen. Dat zou leuk zijn zeg, Ja, ja maar niks is onmogelijk, toch? Nee.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 De Doobie Brothers en de Long Train Running bij CFM. Ja, ik ben wel heel benieuwd trouwens hoe het met het voetbaluitje is van de, de Veteranen 1. Oh. Zo van, uh, we gaan uh, dit weekend weg. We zeggen niet wat we gaan doen, maar ja. neem je zwembroek mee. Ja, die zijn uh, een teamuitje, Een teamuitje, ja. Jaarlijkse teamuitje. Ja, ik uh, ja, ben benieuwd wat daar uh, gebeurd is. Maar laten we even gaan kijken. Uh, er wordt wel gevoetbald en waar de, de diverse landen worden dit weekend namelijk de, de bekerfinales uh, gespeeld. Momenteel uh, kijken we naar uh, de finale in de Schotse beker... tussen uh, de Rangers en de Hiberians. En die staan verrassend met 1-0 voor de Hiberians, heb ik het dan over. Dus Rangers heeft na 25 minuten een, een 1-0 achterstand... Kwart over vijf gaan we ons opmaken voor de finale in Engeland. En dan hebben we het over uh, niemand minder dan Van Gaal en zijn team. Manchester United neemt het dan op tegen Crystal Palace. En vanavond hebben we ook nog de Coppa Italia. Die wordt uh, rond de klok van kwart voor negen... Gespeeld tussen AC Milan en Juventus. En zondag gaan we naar de beker, uh, Copa del Rey in Spanje. Want uh, zondag wordt, dus morgen wordt uh, de, die finale gespeeld Tussen Barcelona en Sevilla. Dus genoeg voetbal op de diverse sportkanalen dit weekend. Zo meteen het dier van de week. Maar is deze. Dit het half vijf. Tijd voor het dier van de week, uh, Albertan. Dus uh, en volgens mij is dat uh, Felix. En uh, ja, dat was volgens mij ook uh, diervoeder, uh, toch? Of... Allereerst deugd dat mijn cursus Gronings jou uh, goed uh, afgaat. Uh, jazeker, uh, zeker. Ik heb geoefend. hebt gelijk, Felix. Uh, Felix is een leuke, aanhankelijke en iets wat te dikke kater van de middelbare leeftijd. Hij zit al wat jaren langer in het dierentehuis... en is inmiddels geheel, helemaal gewend aan de medewerkers. Het heeft al even geduurd en in zijn nieuwe huis... zal hij wel even de tijd moeten krijgen om te wennen. Felix is sociaal naar andere katten in huis... en maakt graag even een ommetje buiten. Bent u op zoek naar een leuke, gezellige t muts modelkater Ik heb het niet verzonnen. Ik heb het niet verzonnen. Kom dan eens kennis maken met Felix. En zoals gezegd, Felix verblijft momenteel... in het dierenhuis Kennemerland, Keesomstraat 5, te Zandvoort. En kijkt u ook even op de website www.dierhuiskennemerland.nl. Want ook Felix verdient een thuis. En zometeen gaan we weer naar Joufresse toe voor de derde en laatste maal naar de Tennispark de Glee. Maar eerst op velerverzoek, verzoek, hier is Leef een Vrijdag in de kroeg, ergens in Amsterdam, zat aan de bar met een glas een oude wijze man. Hij zei dat hij nogmaals. Pak het leven, pak alles en ga ermee op pad. Zich had gewerkt in het zweet, geld verdiend als water, maar nooit echt had geleefd. Zijn... ja, ja. Hé, wat zullen we zeggen? Hé, Joop? Nou, ja, tot, tot de laatste keer is vandaag. Tennispark De Glee, welkom terug, ah, Joop. Ja, dankjewel, uiteraard. Ja, het begint een beetje iets frisser te worden. Ik vind het wel lekker, daar gaat het niet om. Maar uh, goed, we gaan even eens tennis uiteraard. Uh, de dames uh, dubbel zijn bezig op dit moment. Uh, Letsy Kerkhoven en uh, Daniel Harmsen tegen uh, de twee uh, dames uit Den Haag. En dat, uh, dat gaat gelijk op. Uh, er zijn nog geen uh, service breaks geweest. De stand is 3-2 op dit moment. En ja, afwachten natuurlijk wat er verder gaat gebeuren. Ik weet wel natuurlijk dat Zandvoort graag ook die laatste twee partijen gaat, zal winnen, want het uh, wil winnen, want het is natuurlijk belangrijk. Op het op, kan het belangrijk zijn op het einde van de rit. Uh, er worden namelijk de, de gewonnen en de verloren zit bij elkaar opgeteld. En dat, uh, dat, ja, dat kan een bepaalde uitslag geven. Uh, de heren die staan nu op dit moment in te slaan. Aan zo'n kant is het uh, Tellen Griekspoor. Die speelt uh, Christophe Vliegen tegen de heren uit Den Haag. En dat is uh, Sander Arends en Jasper Smit. Uh, ja, het valt me eigenlijk mee dat, uh, dat Sander Arends meespeelt uh, in, in principe. Ja, misschien hebben ze wel nieuwe weer bij, dat weet ik natuurlijk niet. Maar hij heeft uh, natuurlijk die, die fysiotherapeut laten komen in de eerste set van zijn single... Ja, en ja, het is niet echt lekker gegaan. 6-1, 6-2. Ik bedoel dat, dat, dat wil je eigenlijk niet. En misschien dat, dat misschien die bestuur nu weggewerkt is. Dat zal je eventueel de rust gaat natuurlijk. En we moeten afwachten wat hier uit gaat komen. Goed, die partij staat op het punt te beginnen. De heren zijn aan het inserveren zeg maar. En dan gaat zo meteen deze wedstrijd van start. Zelfde blijft in ieder geval met 4-0. Heeft in ieder geval deze wedstrijd van Leeuwarden gewonnen. En voor morgen moeten ze naar volgens mij naar Lobbelaar. Lamonius, ja, ik had het er aan. De na Lamonius, zegt de Kop. Oké, dankjewel Joop voor je bijdrage vandaag en nog heel veel plezier daar. Ja, dankjewel. Ik hoef het niet meer te melden, we zijn live aan het zinnen meer. Denk ik, hierna, na vijf uur? Nee, nee, nee, nee. Nee, oké, dat gaat er niet door. En dan spreken we elkaar volgende week. Die is goed, Joop. Dankjewel, hè. Oké. Okay, Vandaag, dus een overwinning voor de tennisclub Zandvoort tegen LTC Leeuwenberg. bye Gameco! Even Shaggy, ja, de naam is Shaggy met uh, I Need Your Love. Het uh, blijft gewoon een lekker plaatje. Daarvoor horen we jou voor live vanaf uh, Tennis Park de Glee. Een 4-0 voorsprong dus voor uh, de tennisclub Zaltvoort. Vandaag tegen LTC uh, Leeuwenberg. Yes. En die, uh, die wedstrijd hebben ze gewoon lekker in de pocket, toch? Die punten zijn binnen. Zo is het. Nog twee wedstrijden te gaan, maar helaas uh, kunnen we daar uh, geen uh, live verslag meer van doen. Straks na vijf uur entertainment voor you bij CFM. We doen het even rustig aan nu. I'm even rustig aan op de zaterdagmiddag bij CFM. En dat sluit ook mooi aan op het gedicht van de dag. Want het gedicht van de dag heet ook Rustig aan. Dit weekend nog lekker rustig op het Zandvoortse strand. Lekker lui in het zand. Heerlijk rustig. Met je hoed heel gracieus. Op de punt, ja, van je neus. Heerlijk rustig. Er kwam een bootje over zee. Dat nam al mijn misères mee. En je ligt heel alleen. Alleen is om je heen. Heerlijk rustig.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 En dat is, dat is nou alles wat je hoort. Heerlijk, heerlijk rustig. De mensen blijven even staan voordat ze weer naar huis toe gaan. En ze zuchten, zuchten voldaan. Dit weekend, dit weekend is nog heerlijk rustig. Ja, ja. Dankjewel, Albert-Jan, voor het gedicht van de dag. Heerlijk rustig, rustig aan. En dan volgend weekend, dan barst het los hier in Zandvoort. Morgen doen we weer een gedicht van de dag bij CFM. De paro aan de zee, ja, je had het erover in het gedicht van de dag. Wij gaan hem draaien op CFM. Adres, familie en vrienden, liefde en heilig vuur. Oven van de zee, wat is jouw kracht enorm? Peppelvloed, ja. je ja. lange gouden strand Ik voel me weer dat kind Spreend in het zand Hey, hey, Niet hey, hey, hey. met volle teugel. Van de dag hoorde je als eerste Paro aan de Zee, inderdaad. De single van, de, van Kessel en Alse Vriendjes. Gevolgd door uh, Mai tai, de Amsterdamse groep... die uh, in de jaren tachtig heel veel mooie hits gescoord heeft. Waaronder deze Female Intuition. Het zit er alweer bijna op, uh, Albert-Joan. Ja, maar niet voordat ik de luisteraars en kijkers even... heb geïnformeerd over het optreden van Joost Luiten. Dan hebben we het over golf. Ja, tijdens die, hoe gaat het met Joost? Tijdens nou, een vrij weekend, kan iets anders gaan doen. Hij uh, heeft het toernooi in Ierland ooit uh, gewonnen... maar uh, dit, uh, dit weekend is hij er niet bij. Hij heeft de kut niet gehaald. Want voor Joost, uh, golfer Joost Luiten is het Ierse Open... uitgedraaid op een grote teleurstelling. De 30-jarige Rotterdammer moest al, moest al na twee uh, dagen naar huis. Luiten beleefde gisteren een dramatische tweede ronde... met zes bogies en zelfs twee dubbele bogies. Hij zette er nog wel twee birdies tegenover. De Nederlandse golfer die de laatste tijd... veel aansprekende resultaten neerzette... was afgelopen donderdag in het Ierse... Uh, ...open met uh, storm uitgekomen... ...en op een ronde van 75 slagen drie boven par... En vrijdag ging het al helemaal mis voor Luiten. Hij begon direct met een bogey in het leiden, een, dra een dramatische ronde in. Die pas eindigde na 80 slagen. Met een totaal van 155 slagen werd Luiten dus uitgeschakeld. Dus een vrij weekend voor Luiten. Ja, een hele best... rustig weekend voor jou. Lekker rustig. Lekker rustig. En wanneer mag je weer aan de bak? Uh, volgende week. Volgende week? Ja. Oké, okay, wij gaan uh, ruimte maken voor uh, entertainment voor jou. Hij is er weer hoor. Ja, zeker. Onze eigen Fred, goedemiddag. Goedemiddag, Goedemiddag. Nog, nog leuke dingen op het programma? Eh, uh, menzina uh, koffa. Uh, uh. De wat? Ik adviseer gewoon dat Ik keur hem goed. Ik keur hem goed. Gewoon blijven luisteren. En vergeet niet straks de bekerfinale in Engeland... tussen Manchester United en Crystal Palace. Momenteel wordt verspeeld de bekerfinale in Schotland... tussen de Rangers en de Hiberians. 1 tegen 1. Vanavond AC Milan Juventus om de Coppa Italia. En morgen tegen de avond de Spaanse bekerfinale... Coppa del Rai tussen Barça en Sevilla. En uh, vergeet u niet, uh, even kijken, morgen de motor, motorliefhebbers. De MotoGP uh, van Italië verreden op Migello. de uh, kwalificaties zijn verreden. En wederom, morgen Rossi op Pool gevolgd door finalis. I Amore op de derde plek. En uh, ja, Marquez en Lorenzo, de grootste tegenstrevers van Rossi... op een vierde en een vijfde plek. De, de race gaat morgen om twee uur van start. Nou, dat kunnen we dan morgen mooi volgen en, bij uh, Zandvoort op zondag. Dat doen we. En daarnaast volgen we ook de uitwedstrijd van, uh, in de tennishoofdklasse... de uitwedstrijd van Zandvoort uh, uit tegen Le uh, Monidas. Wij zeggen tot morgen en bedankt voor het luisteren. Dag, tot morgen. Doei, doei.